Een MiG-23 is een Russische straaljager die vanaf 1970 wordt geproduceerd en waarvan meer dan 5000 toestellen werden vervaardigd. Het toestel heeft verstelbare vleugels en combineert hoge snelheid met een grote autonomie. Nu wordt hij nog beperkt ingezet door landen als Syrië, Noord-Korea, Jemen en Libië.